In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Yo, check this out. Is de chef van de mic. You got him, Colin. I got him, Colin. Now it's black and white like that, man. Not Come on.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 With the rest in it, incomplete when I miss it See that we all carry colors, all to share with each other I'ma be me, and you can still be you But we be so much more, what we feel in the doom I hit up. Take a look at my painting, baby It's all me, please look carefully Take a look what I meant, now, baby It's all me, please be careful, please Take a look at my painting, baby It's all Take a look what I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 So I'm Dat waren ze. Chef uh, Special, het is. Uh, wat even uh, acht minuten over één. Inmiddels uh, zou dadelijk uh, de opwarmronde van de FIA uh, GT3, de European Championship. Hoe het uh, precies zij en hoe het ook uh, precies zal gaan. Dat horen we zo dadelijk op het uh, circuitpark Zandvoort. Van Willem van Denzen. Terwijl een van uh, de collega's van uh, de VIA GT3 uh, uh, Media. Op dit moment een van de rijders aan het interview is. En dat is Mark Percy, Die op dit moment uh, even ondervraagd wordt. Uh, hoe hij uh, zijn wedstrijd gaat beleven. Dat uh, allemaal zo. Dat is het beeld. Maar we hebben straks het gesproken woord van Willem zelf. En voor die mensen die vanavond naar Ahoy gaan. Na een optreden van de Red Hot Chili Peppers... heb ik er nog eentje, een oude Danny California.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 Looking down the barrel of a hot him in the Ik denk natuurlijk uh, voor die autosportverslaggevers uh, uh, zoals uh, Willem van Dens en ik uh, wordt het een druk dagje. Nou, ik ken nog een circuit-speaker, uh, die heet uh, Rob Petersen. Nou, die gaat uh, vanavond ook los, uh, denk ik, met zijn zoon. Want ik <laughs> lees toevallig dat ze naar uh, de Red Hot Chili Peppers uh, gaan. Dus het uh, wordt een lange dag, Rob. <laughs> <laughs> ik, ik weet niet of hij zit te luisteren, maar ik, ik weet het niet of hij het ook uh, hoort. Maar goed, uh, het is uh, wel het uur uur. Gisteren won Paul van Splunteren de eerste uh, GT3 race uh, bij de VIA GT3. En uh, nu gaan wij ons opmaken voor race nummer 2. Willem van Densen, goedemiddag. Ja, dat klopt helemaal. En, uh, ja, de winnaar van gisteren, Paul van Splunteren. Ik denk niet dat hij dit uh, vandaag gaat uh, herhalen. Maar, maar een uh, open moeder blijft, want hij moet ik, uh, starten vanaf de tiener start. Vandaag en uh, ja, dan heb je toch in ieder geval 19 auto's al voor je. En dat zijn niet de minste, uh, natuurlijk. De auto's zijn uh, zojuist uh, vertrokken voor de opwarmronde. Ja, en de uh, auto pole position, dat is uh, Christopher Hazen, die rijdt met een uh, Audi uh, R8. En die doet hij samen met uh, Enzo Ude. Uh, op de tweede plaats zien we een, een Mercedes met uh, Stefan Rosina. Ook geen onbekende in auto's land. Die rijdt met Leonard Manchinski. Op de derde plaats is het uh, Kraafraising, ook om de zeders met uh, Mike Percy en een krikker uh, de Vierde Kraafraising, Thomas Jäger ook geen onbekende in Noord-Spotland. jarenlang uh, BGM-coureur geweest. Vijf, uh, ja daar vinden we de eerste Nederlandse uh, kieter en dat is uh, Nick Katsberg in het -rij. die met Harry Koller rijdt. Hier rijden in een uh, BMW Z4. Sprak Nick uh, nog net op de uh, krip, Nick gaat van start uh, ja, het is een race over de muur. En uh, ja, Nick, uh, de snellere uh, van de twee, neemt zoveel mogelijk tijd uh, voor zijn rekening uh, In de hoop uh, voorsprong uh, uit te gaan bouwen, zodat Kool, uh, ja, uh, die wat langzamer is, toch uh, de positie uh, kan behouden die Nick dan uh, veroverde. We hebben zojuist uh, de start gehad. En we kijken even, er komt hier richting Geelach. Uh, komt het hele spel aan. Het is de Audi nog een tweede derde en vierde bestediging. En dit heeft op straks goed gedaan, maar ik vind het ook blijven plaatsen. Kijken we even naar onze, ja, ik is Nou, er zit een hoop bak ruis op dit moment. Het veld klimt de huns terug over. Willem, ben je er nog? Ja, maar ja, ik hoor het je even zo dus. genoeg dan. Uh, nee, nee, nee, nee, maar ga gewoon uh, door. Maar uh, je was even onbestaanbaar. <laughs> ga door. Ja, dat, uh, is met het uh, natuurlijk. <laughs> ja. bij, uh, ik had het over uh, Van der Laar, uh, Ronald en Dennis. En uh, op de volle laatste plaats in, zien we inderdaad uh, Van der Laar rijden. En degene die daar start is gegaan, dat is uh, vader uh, Ronald geweest. Aan de leiding dus, uh, de Audi... Uh, en 8 van het België Audi Club Team WSP. met achterste Christopher Verhaazen. Beste Nederlander op dit moment, Nick Katsberg op plaats 5. Goed, dankjewel uh, voor uh, dit moment. Uh, straks denk ik, uh, Willem, over een kwartier maar even doen. Ja, laten we dat doen. Uh, voor de pitstop uh, zeker nog een keer. Ja, ja, dat... ja, ja. Dat, dat is goed. Goed, dat uh, voor zover eventjes uh, het uh, circuitpark Zandvoort uh, met uh, de update uit de eerste fase van de GT3. Uh, nou, natuurlijk uh, is dat niet het enige wat we dan hebben. Nee, uh, we hebben natuurlijk ook de winnaar van gisteren, die hebben we even gesproken. En dat was uh, Paul van Splunter. Maar die had natuurlijk wel, een, uh, ja, min of meer een uh, verhaal wat hij moest vertellen. En dat klonk als volgt. Paul van Splunter. Is samen met Maxime Soulet de winnaar van de eerste uh, VIA GT3 race hier op het circuit. Nou jij moet uh, toch wel zo trots als een pauw zijn denk ik. Ik ben enorm trots. Ja. Omdat uh, ja, op je thuis circuit winnen. Het is een geweldig moeilijk jaar geweest. We hebben een zware eerste helft gehad. De tweede helft gaat beter. Omdat de auto meer ruimte heeft gekregen in de balance of performance zoals dat heet. Um, en we kunnen nu. Hè, Paul Ricard gewonnen. En ja dit was natuurlijk. Echt heel hoog op mijn wensenlijstje om hier ook te mogen winnen. Kijk jij dan net als Huub van Meulen en je trekt de gordijnen open en je denkt, je hangt even je vinger uit het raam en je denkt, hé, hey, het is een beetje koud weer? Nee, nee, nee. Zo werkt het niet? Nee, zo werkt het niet. Ik heb natuurlijk wel, weet je, de, de, de, we hebben natuurlijk wel zitten kijken van hoe ziet het weer. Want als het zou regenen, het zou heel slecht voor onze auto zijn, want onze regenbanden werken gewoon niet zo goed. Dus we zitten natuurlijk wel te kijken van, weet je, lukt het allemaal? Vrijdag zag het er nog in het begin niet zo goed uit. Uh, vrijdagmiddag werd het al beter. En uh, ja, ik moest gewoon een hele goede kwalificatie rijden. Want die kwalificatie is zo belangrijk voor dit spelletje. Je moet vooraan staan. Hoe zit het met het mentale spelletje dan? Ja, dat is natuurlijk de truc om uh, jezelf wel onder druk te zetten en, en jezelf eigenlijk, eigenlijk boven jezelf uit te willen stijgen. Uh, maar toch niet zodanig dat je, moet, dat je gaat verkrampen. Dus het is een, toch een, een manier van jezelf vrijmaken, zodat je in de auto echt het kan doen. En ik hou natuurlijk van die auto en ik hou van het baantje, dus vanmorgen kwam dat helemaal goed. Ja, is, dan, dan is het ook een kwestie van de auto door en door kennen. Ja, je moet de auto door en door kennen. Uh, dat klopt. Uh, het is wel de eerste keer dat ik met deze auto hier rijd. Die echt verschrikkelijk hard gaat. Dus uh, je moet ook uh, bepaalde dingen eigenlijk even uit je hoofd zetten. Want ik heb hier natuurlijk heel lang gereden. Met auto's die een stuk langzamer zijn. En dan krijg je ook nog... Bepaalde barrières die je moet doorbreken. Ja. En daar had ik het vanmorgen met Frank Hout over. Die zei ook van ja, eigenlijk moeten we, is het soms onhandig dat je hier zo rondjes gereden hebt. Want we moeten bepaalde dingen achter ons laten. zei dus ja, dat klopt. Je moet eigenlijk je grens verleggen met deze auto op deze baan. Maar je kent de baan natuurlijk wel goed. Elke centimeter weten we hier. Ja, dat, dat, dat bleek dan ook wel. Uh, dat komt ook uit. Maar je zei ook vanmorgen bij de persconferentie, dit is voor een Porsche niet een fijne baan om op te rijden. Nou, het is voor een Porsche een moeilijke baan omdat de baan heel hard is op de banden. Dus wij verliezen veel banden over het uur. En uh, er zitten ook een paar medium en snelle bochten in. En wij hebben nu eenmaal wel veel topstandheid en veel acceleratie. Maar we hebben niet zoveel downforce. Dat wil zeggen dat wij het moeilijk hebben in de snelle bochten. In ten opzichte van de andere auto's. Daarom is deze overwinning nog extra zoet, denk ik. Die smaakt dubbel zoet. Ja. Ja, hij smaakt misschien wel vijf keer zoet als normaal, om allerlei redenen. Ja. Uh, nou zei je ook, uh, of tenminste dat heb ik dan opgevangen, van ja ik werk uh, heel lang samen met Rudy, die, uh, de man van ProSpeed. Uh, Jan, hoe hecht moet een relatie zijn om dit soort successen voor elkaar uh, te krijgen? Nou, ik weet zeker omdat wij als, uh, bedoel, zij zijn echte autosportgekken, zij zijn gepassioneerde autosporters, dat ben ik ook. Zo hebben we elkaar een aantal jaren geleden, een paar jaar geleden gevonden. We hebben samen een man gereden, we hebben natuurlijk dit al vorig jaar gereden, we hebben een paar keer spa gereden. En er is een groot wederzijds respect en een grote wederzijds band. En ik ben ervan overtuigd dat dat helpt. Ik heb een warm bedje nodig om, in te, om, om te presteren. Ik heb een warme omgeving nodig die mij vertrouwt en die mij het vertrouwen geeft om te kunnen presteren. Dan lees ik vanmorgen bijvoorbeeld in de krant hè, een verhaal over Gert-Jan van Beek. Die moet sparren. Hoe zit dat bij jou? Moet jij dan ook wel eens sparren met dit soort mensen om het beste bij jou naar boven te halen? Nou, ik heb natuurlijk een teammaat die gewoon supersnel is. Ja. Ik bedoel, Maxime Soler vorig jaar met Marco Holsen gereden. Dat is de mooiste... Uh... Het is geen kleine jongen, die Marco Holsen. Nee, dat is een klein mannetje met zo'n hele grote jongen. Ja, ja en dus als je je daaraan kan optrekken en je kan zijn data bekijken en je kan hem als, of het nou Maxime of Marco is, je kunt hun als benchmark nemen. En uh, dat werkt heel goed en daar, eh, daar, daar, daar, daar, daar, daar doe je dan zeg maar, zo'n sparsessie eigenlijk mee. Want we hebben alle gegevens, we rijden met dezelfde auto dus ik kan precies zien wat zij doen en wat ik doen en daar kan ik gewoon, zelfs op mijn leeftijd nog goed van leren. Ja, uh, in zo'n danige vorm, hè? want uh, we, we spreken hier met categorieën, gold, zilver uh, en brons. en nou ben jij niet een van uh, de jongsten meer, maar je zit wel uh, nu in uh, zilver ingeschaald. Ja, ik ben een zilveren rijder en uh, dat is eigenlijk ook, gezien mijn leeftijd best wel, <lacht> vind ik dat best wel stoer. Het <lacht> is een eer, maar het is ook een belasting, want het betekent dat ik een bepaalde limiet heb met wie ik mag rijden. Ja. En ik vind gewoon, ja, weet je. Je kunt mij niet vergelijken met een 20 of 50 jaar shoe. Dat ja. gaat gewoon niet. Maar het is wel leuk. Het is superleuk. Ja. Is, is, is dit ook iets voor jou in je achterhoofd van uh, ik wil er nog wel een beetje meer uit halen? Tuurlijk. Zolang ik uh, nog beter kan worden, zolang ik zelf zie dat ik nog ruimte voor verbetering heb en ik er nog heel veel energie van krijg, ook al kost het heel veel energie, uh, is, is dit mijn, natuurlijk mijn passie. Ja. Uh, Maak er nog even een stiekem een, een klein sprongetje naar de GT4... ...waar jij Bastiaans en Lammers hebt rondrijden. Breng jij dat ook een beetje? Ja, het zijn wel ervaren jongens natuurlijk. Maar uh, spar je ook met dat soort jongens? Tuurlijk. En, ja. Uh, ja, weet je, ik, ik weet hoe het gaat. Ik, ik heb het zelf gereden. En zij rijden nu in Nederland voor mij met, met onze auto. Uh, die auto is op dit moment niet meer snel genoeg om echt uh, vooraan mee te kunnen doen. Uh, dat zien we nu ook. En volgend jaar hè, we hebben we net een nieuwe auto gelanceerd eigenlijk. Die, uh, dat perspicht dat, dat komt uit en dat is de auto voor 2012. Um, natuurlijk, en, en ze nemen, ze zien me ook, ze zien, zij zien mij ook voor vol aan. Want ja, ik, ik doe ook gewoon hetzelfde spelletje, zeg maar. Ja, dus kunnen ze er ook nog wat van opsteken? Nou, dat weet ik niet. Ik kan <lacht> in ieder geval een goede discussie met ze voeren. <lacht> uh, Oké, okay, dat bedoel ik dus ook. Dankjewel. Graag gedaan. You De autosportfans uh, moeten dit uh, toch wel een beetje kennen. Het is uh, de tune die de BBC gebruikt voor het autosportprogramma van uh, de Formule 1. Vanmorgen weer een Grand Prix gezien. Het is al beslist. Uh, Sebastian Vettel was uh, de winnaar, de glorieuze winnaar. Maar hij had uh, vorige week in Japan al uh, de wereldtitel uh, weten binnen te trekken. Tweede werd Lewis Hamilton. En derde werd Mark Webber. Het is weer tijd om eens even te kijken hoe het uh, met de andere FIA-kampioenschap uh, is. En dan hebben we het over de gt 3 FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dan uh, gaan we natuurlijk weer terug naar het uh, Circuit Park Zandvoort. Daar waar Willem naar de wedstrijd uh, zit te kijken, Willem. Ja, dat klopt. via GV3, de Europese kampioenschap. Aan de leiding uh, van de race nog steeds uh, Christopher Haler. Uh, en die rijdt in en Audi r Achter een drietal Mercedes, de Mercedes-SLS. Uh, uh, ja, en daarna komt uh, Nick Catsburg, Nick Katzburg is van de snelste op de baan op dit ogenblik. En uh, ja, het is ook wat lastig om uh, de sport te inhalen en uh, de voorbij. En uh, ja, die Mercedes uh, heeft toch wel een lijn zo uh, te houden... ...dat er voor Nick uh, geen uh, mogelijkheid is geweest tot nu toe om uh, verder naar voren uh, te komen. Wel de beste Nederlander op dit moment. De beste Nederlander gisteren, ja, dat was uh, Paul van Splunteren... Ja, beter als winnen kan je niet dan ben je sowieso de beste ja, vandaag uh, gaat dat niet gebeuren de auto van uh, Versplunter uh, vinden we al terug op de paddock uh, uitgevallen met versnellingsbak uh, uh, problemen, het was het teamgenoot uh, van uh, Versplunter uh, de, Belg, uh, de Belgische uh, Maxime Soulet die uh, van start was gegaan was al teruggevallen met de start uh, tot uh, verder naar achter in het veld en op een gegeven moment de uh, in en uitgevallen met versnellingsbak uh, problemen. Zodanig uh, gaan we ons maken, uh, opmaken voor de pitstops uh, die verplicht zijn uh, tijdens deze race. We krijgen ook de wissel uh, van rijders. Ja. Bij de een uh, komt er een sneller uh, rijder in, uh, bij de andere uh, wat langzamer. En dan uh, gaan we uh, zien... Uh, ...of de Audi die toch een... ...ja, een mooi heeft... ...of die dat uh, vol kan houden. Het geeft wel aan overigens... Uh, ...de race van vandaag... Uh, ...dat dit toch wel een hele... Uh, e e competitie is, want... Uh, ...als we kijken uh, wat gisteren bij de eerste team... ...naar uh, zit... Uh, ...ja, die zien we nu nog niet terug uh, bij de eerste team... ...dus uh, dat geeft aan... ...dat er nog wel wat uh, in het geschikt zit... Uh, ...hier in de race. geeft ook aan... Uh, ...dat het een hele uh, sterke competitie is hier... Uh, ...bij de... Via GT3.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 Uh, hoort er ook bij een finale racers al een uh, al eerder behaald kampioenschap, de enige die dat nu nog, nou de enige, volgens mij, ben jij de enige Ricardo? Ja dat uh, klopt, we zijn de enige die uh, vroegtijdig uh, Nederlands kampioen zijn uh, in de, ja, de Dutch HTG uh, GT4. Dutch GT4, uh, vorig jaar ook actief, toen lukte het er allemaal niet, uh, dit jaar wel en vroegtijdig, dat geeft een goed gevoel denk ik uh, Ricardo. Ja, zeker weten. Kijk, we rijden nu drie jaar in de GT4, uh, samen allemaal met Team Ekeris en met de BMW, de M3. Ja, we, we hebben er drie jaar lang keihard voor gestreden. Um, eerste jaar uh, had ik gewoon echt uh, ja, pech. Um, tweede jaar, uh, alles ging helemaal goed totdat ik echt mega pech heb gehad. Twee keer met een lekke band. En dan ja, word je gewoon twee keer achter elkaar, word je tweede. Uh, als team zijn en als we dan het derde jaar gewoon het kampioenschap, uh, de titel mee naar huis kunnen nemen, is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Ze zeggen wel eens, ik heb vorige week uh, toevallig even naar het uh, sportprogramma van Jack van Gelder gekeken. Daar zei Ronald Waterheus op een gegeven moment van de koffiejuffrouw tot aan uh, degene die ook achter het stuur zit. Het moet allemaal de neus dezelfde kant op. Uh, is dat bij Ekeris nu ook het geval? Ja, maar dat is het al. Uh, ik rijd nu al uh, zes jaar voor Ekeris. Dat is, uh, dat is het al zes jaar. Alleen um, het enige wat ik nodig heb om uh, kampioen te worden is geen pech. En daar heb ik de afgelopen twee jaar um, ja, toch wel uh, de, de nodige van gehad. En je ziet het, dit jaar: alles loopt op rolletjes. Uh, we hebben geen pech, we zoeken het ook niet op. Dat, dat is ook weer een heel ander feit. Maar uh, ik heb heel dit jaar geen schade gehad. Iedere keer uh, eerste rij gekwalificeerd, goede start, weg. En ja, we, we, we zijn nu met nog één race meeting te gaan, zijn we kampioen. Dus nou, helemaal fantastisch. Ja, we hadden het vrijdag over. Het is niet je eerste titel in de kart autosport, nummer 20 was het. Maar je flirt alweer met nummer 21, toch? Ja, nee, dat, dat heb je heel mooi gezegd. Ik ben nu 32 jaar. Uh, nou, ik ben dan begonnen op mijn vijfde met, uh, met de kartsport. Uh, ik ben ook nog wel twee jaar gestopt. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, uh, ja, het is nu dan de twintigste titel. Die hebben we in ieder geval op ons naam staan. Uh, variërend van Nederlands tot Europees tot Wereldkampioen. And, uh... Ja, we, we, we, inderdaad, we, ik ben, uh, we zijn druk bezig om de 21 ste binnen te halen. Want als het allemaal mee mag zitten morgen, dan uh, worden we ook nog Europees kampioen. Ja, want daar is uh, nog, uh, nog wat uh, te halen. Maar er zit nog een lastige Italiaan waar je nog mee af moet rekenen. <laughs> ja, zeker weten. Ik denk dat dit uh, het, het meest moeilijke nog is uh, van allemaal. Uh, op dit moment staat ik ook aan de leiding van het Europees kampioenschap. Alleen de puntenvoorsprong is zo nieuw dat uh, we zijn met z'n drieën. Dus Duncan Huisman met maatje bij team Ekeris en uh, de snelle Italiaan Stefano Dassen met de Lotus. We strijden alle drie en met elkaar voor het kampioenschap en uh, wie voor de ander finisht, sowieso in race 2 of 3, maar vooral in race 3, uh, ja, wordt gewoon Europees kampioen. Dus uh, Morgenmiddag, uh, rond het uh, is het 4 uur, ja, we gaan echt uh, alle remmen los. Het is een dag als vandaag, je bent hier, uh, je hebt twee, drie rondjes gereden, kwalificatie. Evengoed uh, een leuke dag voor jou op het circuit dan. Ja, natuurlijk. Kijk, hier kom je om te racen, wat je nu allemaal op de achtergrond hoort. Dan denk je, oh man, ik zou graag willen rijden. Een autocarureur zit het liefste met zijn helm op. Maar ja, vanochtend was het dan kwart over zeven hier aanwezig. Laatste teambesprekingen en wat dan ook. Negen uur begon dan de kwalificatie en ik doe mijn ding, doe mijn twee rondjes, kom weer binnen, het is klaar. Maar dan blijf ik wel natuurlijk voor de Morele Support, voor Duncan Huisman, mijn teammaatje, voor zometeen met de race 1 voor de ATC Tutsche Op het moment dat we hier praten, GT3 op de achtergrond. Jij hebt er ook wat mee met die GT3. Ja, sinds uh, mijn uh, Glory weekend uh, in, uh, in Assen waar we de Nederlandse titel binnen hebben gehaald. Uh, mocht ik ook één een keer eenmalig een uitstapje maken naar de GT3. Ja, en dat was gewoon fantastisch. Uh, ik had de auto nog nooit gezien. Ik wist nog niet eens hoeveel versnellingen die had en uh, hoe het allemaal werkte. Allereerst uh, vrije training staan we gelijk al bij de top 10. Nou, dat had ik echt van mezelf niet verwacht. Uh, vooral als je tegen fabriekscoureurs rijdt en fabrieksteams. Uh, er zitten ook oude uh, Formule 1-coureurs, alles zit erin. Uh, zelfs de Grand Prix-winnaar, uh, Heinz Albert Frenzer, rijdt mee. Nah, als we dan uh, tweede, of, of tweede vrije training hebben, we gaan rijden. En op 900ste uh, op van de seconde staan we dan derde, van, uh, ja, derde op de grid vanaf uh, pole position. Nah, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. En als je dan de race rijdt en je rijdt uh, de snelste race rondes. In beide wedstrijden. Ja, ik denk dat we een aardig visitekaartje kaartje kunnen geven. Blijft dat niet onopgemerkt bij de GT3, Heren? Of de, in ieder geval uh, waar jij in hebt, bij die klasse? Laat ik het zo zeggen, uh, het bleef niet onopgemerkt bij de GT3, uh, ook niet bij de GT4. Uh, het bleef niet onopgemerkt bij de Nederlandse teams, maar ook niet bij de internationale teams. Dus, ja, daar gaat het om. Ja, daar gaat het zeker om. Kijk, mijn, mijn leven bestaat alleen maar uit kansen. Het is niet uh, dat ik kan kiezen wat ik zou willen rijden. Uh, het is meer van welke kans doet me voor en uh, daar gaan we voor. Dus dat is uh, ja, helemaal top uh, dat je op het moment dat je een kans krijgt, dat je hem ook volledig aanpakt. Dat, uh, de racerij houden we even over op. Het is ook autosport, maar we zijn in Zandvoort. Zand, ga je ook iets mee hebben binnenkort? Je bent wel van de bruggetjes hè, vandaag. Nee, helemaal top. Nee, het stond uh, ja, vanaf uh, januari, 1 januari starten we met uh, de Dakar. Uh, Le Dakar 2012. En uh, ja, baan zeg. We starten in Argentinië en we rijden dan via Chili naar Peru en naar de hoofdstad van Peru, Lima. Dat is 9000 kilometer zand. Uh, samen met een uh, ja eigenlijk een concurrent van mij, met de GT4 Peter van der Kolk. Ja, staan we gewoon aan de start en uh, één groot mega avontuur en uh, wat er allemaal te, te wachten staat. Ik heb geen idee, maar we gaan ervoor. Eén laatste afluis, uh, afsluitende vraag: wat is het dan, Bruno? Ik heb me laten vertellen een silhouetwagen. Ja, klopt. Het is een, een volledig uh, buis chassis. Er zit een Lexus motor in en uh, gewoon een benzine. Uh, met niet zoveel vermogen omdat het gelimiteerd is, maar wel met heel veel koppel. En uh, ja, er zit een body overheen van een Toyota RAV4. Dus uh, ja, dat is in ieder geval waar je sowieso op moet gaan letten. Oké okay, Ricardo, dankjewel. Succes uh, morgen. Nou, we spreken hier nog en uh, de vlag gaat uit morgen voor, uh, bij Ekeris. Voor wie? Dat wachten we nog even af. Ja, ik hoop dat het uh, een van mijn mooiste dagen zal worden dat we de Nederlandse, maar ook de Europese, titel binnen kunnen halen. Dus uh, in ieder geval tot morgen. Ja, dat was uh, Ricardo van den Ende gistermiddag, uh, ten tijde van de GT3, uh, waar uh, op dit moment uh, gewisseld wordt uh, met uh, de rijders. Want nou, er staat er één behoorlijk te roken. Ik weet niet of het uh, toevallig uh, de koplopers is uh, die daar uh, staan. Maar goed, uh, het is uh, in ieder geval wel zo dat, uh, dat Ricardo van den Ende in ieder geval een goede slag geslagen heeft. Want gisteren uh, was Duncan Huisman beter als Stefano Daste. En uh, daar gaat het nou net om. Um, het gaat om die Stefano Daste. Straks uh, is er uh, ook nog een uh, volgens mij is er ook nog een tweede wedstrijd geweest inmiddels. En ook daar heeft uh, Ricardo van den Ende in ieder geval uh, goede zaken gedaan. En het hangt er dus uh, allemaal om die derde wedstrijd uh, vanmiddag. En daar zullen we straks uh, tussen 2 en 5 in het uh, programma van Rudy en Aldo uh, verslag van maken. Dat zal ik doen, want uh, daarna uh, uh, hierna ga ik uh, verkassen naar het circuit. En dan uh, neemt Willem Vree af. Zo werkt dat. En uh, als er nog mensen zijn die denken van... Is het dan helemaal over? Nee, nee. Want er is vanavond uh, door de mannen van het schijnvlak... Uh, of de schijflak Corner Zandvoort Want die hebben een eigen Facebook pagina ook Maar die vieren een feestje in, in de Chinchin -chin. En daar uh, wordt dan uh, ja, min of meer een paar prijzen uitgereikt Voor de mensen die uh, het best door de schijfvlak heen hobbelden Of uh, eentje die uh, bijvoorbeeld de grind uh, meerdere malen heeft uh, bezocht Zak uh, pootaarde wordt dan uh, gegeven voor dezegene Frank Wilschut uh, kan daarover meepraten Die heeft het ooit nog eens een keer uh, zo'n uh, zo zak uh, bij het tuincentrum uh, meegekregen en ik kan je vertellen: hij heeft een hele grote tuin. Dus dat, dat, dat is heel erg fijn als hij dan zo'n zak van die pot aarde mee mag krijgen. Want ja, dan kan je de geraniums en de tulpen en de rozen neerzetten. En dan heb je tenminste nog een beetje een bloeiend voorjaar het komende jaar. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere gegadigden. Die misschien daar meedingen voor wie het spectaculairst zeg maar het schijflak in is gegaan. Nou, het is op dit moment 27 minuten dat er nog te lopen is in de wedstrijd van de VIA GT3. De tweede race waarbij Paul van Splinteren nu inmiddels al af moet haken. Maar dat heb, hebben jullie allemaal kunnen horen in het uh, verslag van Willem. Maar we gaan nog eventjes uh, ook nog muziek draaien hier bij je van Zandvoort. En dit komt uit de buurt. Het is Haarlem's Bees maar, en Night After Night. Ja. niet weten hoe het er uh, nu bij staat. Uh, ik heb op een gegeven moment uh, met een koptelefoon en een ruzie ook nog gelijk meteen met een, ja, hoe moet ik het zeggen, met een telefoon. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En dat, dat zit dus in de knoop, hè? een koptelefoon met het snoer van de telefoon. Dus dat uh, belooft al wel wat. Maar goed, uh, het is uh, hectisch op de baan, want uh, we zitten in de, de pitstops. Dus het kan allemaal in één ronde al ineens weer anders zijn. Maar we gaan toch even horen hoe het uh, is bij deze wedstrijd, Willem. Ja, uh, pitstops, uh, ja de pitstop de pitstops window is uh, close, zullen uh, so uh, uh, uh, we zeggen. We zien dat we de pitstop gemaakt hebben. We kunnen deze ronde zien hoe de stand is. Een van de laatste bezoekers aan de tip uh, was uh, Nick Katsburg. Nick uh, die samen, samen rijdt samen. met uh, Harry Kool uh, doet hij dat uh, Nick uh, de sneller uh, zo lang mogelijk doorrijden. Uh, natuurlijk kwam uh, binnen, uh, of zo met dat hij op de tweede positie uh, lag. ...middels uh, iedereen de baan weer op en uh, ja, het is dus, uh, toch niet meer uh, Audi aan de leiding. We dus zien uh, momenteel uh, de Mercedes uh, van het uh, graven Racing uh, aan de leiding met Gregory Dumoustier. Nu agresseur, uh, tweede, uh, uh, uh, is het dan ook een Mercedes, als we er niet gisteren, de Mercedes met uh, Stefano uh, Rossini. En op de derde plaats zien uh, we de BMW in terug. Helemaal gesproken met Harry Kool en Nicky Katsberg. Ja, Kijken we nog even de andere Nederlanders. Met ook en ook Chris Christian Vranberen. Chris was niet degene die van de start ging. Hij heeft zelf stuur over, een de overgenomen inmiddels van Patrick is Maar hij deed dat op een 16e of 17e plaats. Dus voor Chris allerlei werk. Om maar toch nog te proberen wat verder naar voren te komen. In de resterende 28 minuten.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 ...namens die wij hier hebben gemaakt... ...van Night En achter Night ...schuilt uh, Suus de Groot... ...uit IJmuiden... En zij mag uh, in december meedoen aan de Grote Prijs van Nederland. Uh, het genoeg uh, mocht ik smaken om uh, afgelopen vrijdag in het Talia Theater te zijn. En daar heeft ze dus uh, ze, dit nummer dus ook uh, gespeeld. Maar wat nou heel erg leuk is, en dat uh, weten misschien heel weinig mensen. Want uh, voordat je bij de Grote Prijs mag komen, dan moet je natuurlijk iets opsturen. Nou heeft ze al één EP gemaakt, C Twice. Uh, daar heeft ze dus een aantal nummers uh, met haar band uh, uh, ja, min of meer opgenomen. Die nummers die had ze dus ingestuurd naar uh, de Grote Prijs van Nederland. En op een gegeven moment uh, uh, heeft ze ook nog één opname van ons meegenomen. En dat is een van deze vijf opnames die uh, wij gemaakt hebben. Dus dit uh, nummer is Stay Close to Yourself. Uh, ik denk dat die uh, voor een hoop mensen opgaat, uh, denk ik eerlijk gezegd. En ook voor mij hoor, eerlijk gezegd. Want... Ja, uh, het beste is om gewoon zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. En datgene dus te doen waar je goed in bent. En ik denk dat dit een beetje ook de boodschap is van deze song. Uh, nog even een vluchtig blik op uh, de, de, de VIA GT3. Daar uh, waar uh, net een Mercedes bij het uitkomen of het ingaan. Of het uitkomen van de bocht. Zonder naam, zoals hij tegenwoordig heet. Uh, daar is dan weer het nodige gebeurd. En ging een Mercedes dwars. Nou, uh, het, het zit erop. We gaan uh, ermee stoppen. Straks Rudy en... Uh... Aldo. En dit uh, is een leuk beentje, Ze komen 27 oktober naar ZFM Zandvoort toe. We hebben het over Uberich. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De nieuwe procedure voor het behandelen van asielverzoeken... ...heeft ertoe geleid dat binnen acht dagen... ...meer dan de helft van de asielzoekers een beslissing heeft. Vorig jaar juli, nog onder het vorige kabinet... ...werd de achtdaagse procedure gestart. Daarvoor kregen asielzoekers binnen 48 uur uitsluitsel. 54% van de asielzoekers heeft nu, na de eerste procedure, helderheid. Daarvoor was dat 29%. Volgens minister Leers is de verandering ook het resultaat van een nieuwe manier van werken. Een asielzoeker krijgt steeds met dezelfde ambtenaar te maken en heeft in de procedure ook steeds dezelfde advocaat. In Letland zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen toen een flatgebouw instortte. In het gebouw van drie verdiepingen in de stad Op Mala was brand ontstaan. Oorzaak was mogelijk een gaslek, maar daarover is nog geen duidelijkheid. De vijf doden zijn twee mannen en drie vrouwen, meest van middelbare leeftijd. Onder de zeven mensen die gewond raakten zijn twee kinderen. De fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeenten om niet te bezuinigen op fietsvoorzieningen, omdat dat meer ongelukken zou veroorzaken. Volgens de bond kwamen vorig jaar door gebrekkige voorzieningen 23.000 fietsers bij een eerste hulpols binnen. Ze vielen bijvoorbeeld met hun fiets door padjes op het fietspad, loszittende tegels en boomwortels. Ook zijn volgens de bond sommige paden te smal en wordt er bij gladheid te weinig op fietspaden gestrooid. Op de Europese kampioenschappen tafeltennis in Polen heeft de Nederlandse Lijiao de finale bereikt. Ze won in de halve finale van de Poolse Lijuan met 4-1. Het is nog niet bekend tegen wie Jiao het in de EK-finale moet opnemen. De andere halve finale wordt vanmiddag gespeeld. De Marathon van Amsterdam is gewonnen door de Keniaan Wilson Chebet. Hij kwam over de streep in 2 uur 5 minuten en 53 seconden. Eerder dit jaar won Chebet ook al de Marathon van Rotterdam. De Marathon in Amsterdam telt ook als Nederlands kampioenschap. Nationaal kampioen werd Michel Butter. Bij de vrouwen won Lorna Kiplagat die zich daarmee kwalificeerde voor de Olympische Spelen.